Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer kinderen wonen bij een alleenstaande ouder, meestal de moeder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonden 1 op de 6 kinderen bij de vader of de moeder. 20 jaar geleden was dat nog maar 1 op de 10. En de situatie is meestal ontstaan doordat ouders uit elkaar zijn gegaan... een ouder is overleden of de ouders nooit hebben samengewoond... De meeste eenouderhuishoudens zijn in Heerlen en Rotterdam. In Stapporst en Urk is dat aantal het laagst. Nederland heeft Marokko bedankt voor de hulp bij het opsporen van crimineel Ridouan Taghi. De korpschef van de landelijke politie zou hebben gebeld met de Marokkaanse Veiligheidsdienst, meldt de Marokkaanse nieuwssite. De Veiligheidsdienst zou informatie hebben gegeven die leidde tot de aanhouding van Taghi in Dubai.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 Het weer nog. Vanaf blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Overdag buien, maar ook af en toe zon. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 9. Dinsdag is er meer bewolking met van tijd tot tijd regen. Het blijft vrij zacht met 6 tot 10 graden. En ook met de kerstdagen blijft het vrij zacht en valt er wat regen. Dit was het NOS Journaal. FM Ho ho ho Dit is kerst met ZFM Met men de nacht. The time has come Evil has risen from hell Mankind has lost the fight against its own avarice Time for The ZFM <tries> Back of insanity is that act, reality, Back, bl bl bl bl Back destroyed my life Let's go. Call me, pick a mix. I got the salted flavors. MC my bars and curl up like quavers. Marrying pon them worst than bad weather. This is the got twins. Come up in your favor. Bring the I bring the bright. The